Maar nu eerst het NOS nieuws van vijf uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De gisteravond overleden Eberhard van der Laan wordt volgende week zaterdag begraven. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. De begrafenis is in besloten kring. Een dag voor de begrafenis, op vrijdag, krijgen alle inwoners van Amsterdam... gelegenheid om afscheid te nemen van hun burgemeester. De locatie is nog niet bekendgemaakt. Bij de ambtswoning van van der Laan worden de hele dag al bloemen neergelegd... De vlaggen op rijksgebouwen hangen half stok. Spaanse bedrijven kunnen makkelijker vertrekken uit Catalonië... door nieuwe maatregelen van de Spaanse regering. Waarschijnlijk hoeven bedrijven geen toestemming van aandeelhouders meer te hebben... als ze de officiële vestigingsplaats van het bedrijf willen veranderen. Een aantal organisaties, waaronder het grootste bedrijf van Catalonië, de Caixa Bank, overweegt een vertrek. De maatregel lijkt bedoeld om het uitroepen van de onafhankelijkheid van Catalonië te ontmoedigen. De rechtspopulistische Duitse partij AFD beschuldigt de voormalig voorzitter... Frauke Petri van het stelen van partijgegevens. De partij bereidt een aanklacht voor. Petri verliet de fractie na de Duitse verkiezingen. Voor vertrek zou ze de gegevens van 30.000 leden hebben meegenomen. De gegevens kan Petri goed gebruiken omdat ze samen met haar man... die ook is gestopt bij de AFD, een nieuwe partij wil oprichten. Frauke Petri heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Voetbalvereniging Buitenboys moet de familie van grensrechter Richard Nieuwenhuizen ruim 21.000 euro betalen. Dat is bepaald in een rechtszaak die is aangespannen door de nabestaanden. De grensrechter werd vijf jaar geleden tijdens een voetbalwedstrijd in Almere van Buitenboys tegen Nieuw Sloten mishandeld. Hij overleed later en zijn verwondingen. De club hield daarna een benefietwedstrijd voor de nabestaanden. Maar een deel van het opgehaalde geld werd nooit uitgekeerd. Het weer dan nog, het is wisselvallig en er trekken buien over het land. Het is ongeveer 14 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het in de loop van de ochtend overal regenen. Dit was het en als je... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Buntschoten en Barneveld 20 minuten oponthoud. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Alsmeer en Haarlem-Zuid ook 20 minuten. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Hoograven en Maarsbergen anderhalf uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Tiel waardoor de linker rijstrook dicht is en dat begint ook behoorlijk op te lopen daar. De vertraging is nu al een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Ridderkerk... 5 kilometer en een kwartier vertraging. A44 Amsterdam Den Haag bij Wassenaar... 20 minuten onthoud. En op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Monnikedam... ook 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon, zee. zon, zon, Een hele goede avond, dames en heren en luisteraars en kinderen en iedereen. Goedemiddag, Goedemiddag. Hans. Ja, ik zeg altijd... Ik, ik had ben... je gisteren nog geleerd. Ja, Goeiedag. Ja, het is weer een uurtje verder, maar het is... Oh, ja, het het is gaat, dat slaan sorry. we er gewoon niet in. Ja, Goeiedag nee. allemaal. Goeiedag allemaal. We gaan er weer een gezellig uur, twee uurtjes van maken. En uh, we zijn Hans met zijn vrienden in de avond. En uh, ja, Toet is er en Ronald is er. En die kleine is er ook weer. Die zit nog in de box, maar die maken we straks wel weer wakker. En uh, we rotzooien wel door gewoon. Uh. <laughs> ja, we maak er wel een zoetje van. Ja, ja. Gezellig dat jullie. Ja, doen, ja, hè? ja. En, uh, we zijn uh, een avond voor Korendag. Ja, spannend, ja, spannend, ja. spannend. Ja, ja, ja. Ik ben er al geweest de hele dag. Dus het ik weet het hoe het wordt. Het wordt mooi, hè? Het wordt mooi. Ja, het wordt heel mooi. Het leuk. wordt mooi. En we gaan er ook weer twee leuke uurtjes van maken. Met een hele hoop vaste items. Zoals uh, de groenteman, en het weer. En nog veel meer leuke dingen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Vergeten aan gedacht, vergeten dus het doen. ben vergeten, je vergeten? Nee, oh, nee, nee. Ik ben oh, oh. dingen vergeten, Hans. Oh. Nou, nee, dat weet ik niet. <lacht> dat zou toch kunnen, hè? <lacht> Breek me de bek niet open, zeg. <lacht> nee, dat hoeft ook niet, dat is groot zat. Ja, daarom. Komt genoeg <lacht> ja, herrie ja. uit. Ja, we zijn er weer. Hé, hey, wat we gaan we allemaal doen vandaag? Nou, oh, ik heb een heleboel. We gaan er uh, kwart over vijf gaan we de instrumentaal van de vrijdag doen. Dat is een tip van mij. Dan hebben we de column van Marco Termes om half zes. Kwart voor zes de filmmuziek van jou van de week. En dan kwart over zes... het recept van de dag. Dat is weer een lekkere stampot En om half zeven... het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zeven... kijk ja, ik de andere kant op. Het verzoekje. Plaatje. Ja. Dus we hebben genoeg. En dan er tussendoor nog allerlei nieuwtjes. En beterswaardigheden. Vreselijk gezeur en gauwhoor van ons. Ja, kant, dat mag toch? ook. Ja. Maar ah. Dat maakt allemaal <laughs> niet uit. En, en het is ja. natuurlijk... weer aangevuld met lekkere muziek. Ja, precies. Ja. Maar ja, is uh, dus, uh, druk zat. Ja, het is hartstikke druk. Hebben we druk? Ja. druk? Ja. Druk druk druk ja, Als jullie druk hebben kan ik naar huis. Ja. Nee, want jij zorgt voor de muziek tussendoor ja, zoals nee. nu. Jo. Ja. Het is allemaal al vastgelegd in het format. Ja. Ja. Oh. Kom erop dan. Ja. Nee, dat is niet waar, weet je. Ja. ja we. <laughs> Niks te vertellen hier. Hans bepaalt alles. <laughs>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 War of the World. Ja. Maar deze vond ik ook goed trouwens. Hoor. Ja, ja is hetzelfde, ja, ja. Jeff dus vind je ja. het veel aan. Nee, ik hou het wel War van. Ja, maar goed. War of the, the World, was dat niet een film ook? Ja. ja dat, dat zie je op geen ook een gegeven moment door de middeleeuwen zo'n neger... met zo'n uh, nee. heel veel nee. te grote ghetto-blaster rondlopen. Ja, dat is hem inderdaad. Niet, nee? Dat is Verval, niet. Hoe was dat dan? Nee, dat was volgens mij die, uh, die serie dat, uh, dat buitenaardse wezens landen. En dat zijn allemaal van die grote machines die de mensheid aan het uitroeien zijn. No one would have believed in the last years is, of the 19th is, century that my, human affairs would be watched from the timeless world of space. Volgens mij, zal, <laughs> ik je vertel, zal ik je vertellen, dat is volgens mij een uh, hoorspel geweest in Amerika. En die hadden ze zo uh, goed nagespeeld dat de mensen dachten echt dat dat gebeurde. Oh wow. Ja, het was okay. heel, dat is een rel geweest. Ja, dat is echt een rel geweest. Dat kan ik kan me heel dat goed herinneren. Grappig. Ja. ja. Nou ja, we... ja, grappig. Ik vind dat grappig. Sorry. Dat, maar, ik, ja. dat ik dat weet, hè. Dat ik dat weet, ja, Je bent helemaal geweldig. Ja, ik ben ook ja. helemaal wakker. Hè? Ben je. Ja. Maar ja. Um, het, het is naar het boek van... Uh, ja, oorweld, ik, ik, ken oorweld, ik, oorweld, ik ken hem. Oorweld. Ik ken hem. Ja? Ja. Zijn we er weer? We zijn er weer. Gaan we Zullen? wat doen? Ja. Oh, je wil natuurlijk... Uh, nummer, nummer... Ja. ding. Uh, ja, ben, ik hè? ben er. Hebben we daar nog een jingle voor, of niet? Ja, nee, nummer 89... Nummer 89. Jingeltje nummer 89. Je moet er ook alles voor zeggen. He? Man. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Er komen nu twee dingen in me op. Het eerste is een uh, stukje uit uh, uh, Pandora's. Van uh, Er wonen twee motten. Zulke meneer Korstuin, <laughs> kunt u even op mijn rug krabbelen? Ja, ja. Ja. ja. En John Woodhouse komt omhoog. Ja, maar John Woodhouse dat was een uh, trekzak. Waarom? Dat was een trekzak, zo'n zo accordion. Nou, John Woodhouse die had een trekzak, niet was een trekzak. Nee, oh, oh, ja, dat, dat, Nou, dat is een mineur verschilletje, Hans. Dat vond ik wel leuk. Oh, <laughs> ik moet ook alles in de gaten houden. Ja. Man. Hij man. zit gewoon iemand uit te voor trekzak? Dat Dan, doe ja, je toch ja, niet? Dank je wel, man. Uh, Dank je, uh, man. man. <laughs> <laughs> maar uh, dit, uh, jij kon. Een, ik mag mag, jij mag mag Ik ja. ja. Dit was uh, André Brasseur met Early Beard. En dat was een, uh, een Belgische componist. Uit de jaren 60, 70. En het ging, uh, dat was een liedje over een satelliet. De early bird satelliet. Kunnen, kunnen jullie, Vroege vogel. Dat kunnen jullie natuurlijk eigenlijk niet herinneren. Ja, oh, meer. Ik heb daarover gelezen. Ooit. Oh, oké. Okay. Nou, daar, ging het, uh, daar heb je het op gemaakt. Oké. Okay. Nou, ik dus, vond het een. Uh, ja, laat me zitten. Welke. Ik heb hem al gehoord. Laat me zitten. <laughs> Somebody Somebody, Kings of Leons. Ja, ja, wist je niet hè? Wist ik niet, maar ik zie het nee, Ja, precies. Hé, <laughs> hey, maar ik draai niet alle plaatjes helemaal, want we hebben een druk programma. Ja, dus... ja we, we zijn natuurlijk zelf al helemaal vol van onze Korendag. Uh, daar gaan we dan ook wat meer over vertellen. Uh, morgen, zaterdag 7 oktober, organiseren we alweer voor de elfde keer Korendag Zandvoort. Elk jaar hebben we een thema, dat is dit keer Made in Holland. Een gezellig thema en daar kan je alle kanten mee op. Er komen 22 koren uit alle delen van het land. Die komen allemaal naar Zandvoort. En ze komen onder andere uit Emst, Haarlem, Bussinghem, Maurik, Bunnik en nog veel verder. Bussinghem, zei je dat nou? Beusin, Beusighem. Beusighem. Ja. Daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. En, uh, zoeken we straks even op waar het ligt. Um, er is hun gevraagd om in ieder geval één nummer te zingen in het kader van dit thema. En dat nummer moet dan geschreven, geproduceerd, gezongen of gespeeld zijn. Of iets anders, in ieder geval uit Holland. Uh, dat moet vast en zeker gaan lukken. Als je op internet gaat kijken en luisteren om aan deze vraag te voldoen... kom je heel veel tegen waar een klein landje dan groot in kan zijn. Je kan Alle nummers kun je al bekijken op internet uh, www.zingenaanzee.nl daar heb je ook uh, uh, het uh, programma, uh, uh, ja, het programma boekje, zeg maar, staat daar helemaal op vermeld. Uh, daar staan alle koren in beschreven waar ze vandaan komen en wat ze allemaal gaan zingen. Het uh, is een hele lijst, uh, een hele leuke inhoud. Uh, wij staan er zelf natuurlijk ook bij. En wel uh, als de beachpopzingers natuurlijk. En wij treden op om kwart over negen morgenavond. Uh, als het allemaal op tijd loopt. <coughs> Meestal is het een rete gezellig en loopt het allemaal ontzettend uit. Maar dat doet er allemaal niet toe. Um, wat je in ieder geval in de kerk kan verwachten... is de hele dag rood, wit, blauw en vooral heel veel oranje. Maar ook kaas, koeien, tulpen, drop, stroopwafels... bitterballen, molens, haring, bollenvelden, Elstedentocht... Um, Delftsblauw, poffertjes, water en niet te vergeten Sinterklaas... zegelsparen, kroketje uit de muur, vierdaagse oliebollen... Koningsdag beschuit met muisjes, nieuwjaarsduik... kief eieren zoeken, zuinig zijn, Bloemenkorso, liefde voor onze oude cultuur, trots zijn, mening geven... drie keer zoenen en eigenlijk te veel om op te noemen... Maar. Wat zijn, zijn vierdaagse oliebollen? <laughs> ik had het gevoel dat je daarop terug zou komen. Dat zijn heel oude oliebollen. Oh, okay, so. ja. ja, van die dingen waar je mee kan stuiteren. Weet je. Oh, ja. nee, op, op, op. maar Tot en met broodjagels, vrijmarkt. Er, er, er is gewoon ja. te veel om op te Ja, ze maar, maken er weer... Ik ben, kom lang. Ik, ik kom er net vandaan. Ze maken een hoop werk ervan, hoor. Gaan we straks verder. Ja, ja, ja, ja. En zo ging ze nog wel even door met uh, de zijn van ja, ja. Uh, Irene Cara. Ja, vond ik vond het een leuk, leuk, leuk plaatje ook weer. Vond je het een leuk plaatje? Ja, leuk ja? plaatje. Leuk leuk plaatje. Was niet ja, jij hebt wel een goede plaatjes. Inderdaad. Ik vond het altijd leuk, maar we hebben hem ongeveer een beetje kapot gezongen met ons koor. Ja. En dan gaat hij minder leuk worden, kan oh, ik je melden. Dat oh, ja, was heel jammer. Had, had jij altijd wat een, een leuk zon? Nee hoor. Oh, dan heb ik wat. Ja, dan ga ik, want er is genoeg te doen van het weekend in, in Zandvoort en de omgeving. Ik heb de evenementenagenda van oktober van 4 tot 15 oktober, kinderboekenweek. Diverse activiteiten in de bibliotheek Zandvoort. De zesde, expositie het Trios Musquas. Zo huh? een mooie naam. En dat is op Zand, in het Zandvoort Museum. De zevende, Korendag Zandvoort. Daar hadden we het net al over. De Protestantse kerk van tien tot tien s avonds, Dus je kan de hele dag blijven zitten. De zevende, de Elf tocht En dat is een strandwandeling van Bloemendaal naar Hoek van Holland. De zevende plus de achte, Kunstkracht 17. Kunstroute langs diverse locaties. De achtste, finale race circuit Zandvoort. Ook de achtste, Jazz in Zandvoort met Erik van der Luid. Theater de Krocht, aanvang om half drie. De achtste, 35-jarig 35 jubileumconcert, Mannekoor, Agathe Kerk, aanvang om drie uur. En ook de achtste, Comedy Night, Amsterdam Beat Hotel, aanvang om acht uur. Nou, nou er is genoeg. Drukke bedoeling. Nou, dat denk ik wel, ja. Het is moeilijk kiezen. Gelukkig dat wij de hele dag zijn. Ja, maar dat is nog eens een Zeeuwen aan de Strandentocht. Ja, aan ja, de tocht. <laughs> wou ik zeggen. Nou, daar lijkt het wel even een nou ja, beetje. daar en, hebben ze het dus vanaf geleid. Dan ja, weet je meteen waar ja, het vandaan ja, ja, komt. Ja, van. ja, ja, ja. Nou, er is genoeg te doen. Zand, ja? Zandvoort live, hè? Zandvoort live, leeft. Zandvoort live. Zandvoort Alive. Zandvoort? Zandvoort. Zand Alive. It's alive! Hey. It's alive! <laughs> ja, toen kwam Frankenstein ook in de film. Dat is weer wat anders. Ja. Hey, luister, het thema is Nederlands. Ja. Um, daar pas ik het een beetje op aan. Ja. En ik neem vast een voorschotje op volgende week. Want dan hebben we een relatie met uh, dit nummer: MA BELAMI van TISA. <laughs> huh? We were a child of the sun and the sky and the deep blue sea. MA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 Let the bells ring, let the birds sing, let's I give a substitute to be let the bells ring.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 Let's not give my substitute, bitch. Let the bells ring. Let the birds sing. For the man, after him, waaits here. For the man, after him, waaits here. De Kolleg van de Week van Marco Termes, door Toet Kraaienstein. Gelukkig wij. Als iets de menselijke evolutie kenmerkt, dan is dat ons vermogen tot aanpassing. Zet het recht oplopen, taal en communicatie, de opponeerbare duim en onze naar voren gerichte ogen maar een plek verderop op de revolutionaire rijtje. Het brein en daarmee de gepaarde vermogen tot geestelijke flexibiliteit... interpretatie, benutting en beheersing van onze omgeving... heeft de meeste van ons, enkele politici, parkeerwachters... en graaiende zakenlieden daar gelaten... bovenop de hoogste treden van de evolutionaire ladder gezet. Tenminste, zo zien we ons sinds de verlichting wel heel graag. De mens die de natuur beheerst... Onze hersenen zijn leniger dan de prachtige Russische turnster Alina Kabaeva... die zich volgens onbevestigde bronnen op de ongelijke leggers... der fysieke liefde begeeft met de democratisch gekozen dictator Poetin. Terug naar ons aanpassingsvermogen. Dit mirakel tussen onze oren heeft, heeft enkele grote nadelen. Zelfoverschatting en het vreselijke woordje normaal. Om met het eerste te beginnen... We overschatten onze ratio. Als we zo helder denken, waarom vervuilen we ons paradijs dan zo? Waarom is er dan nog altijd hongersnood en oorlog? Om maar enkele smerige, doodlopende stegen uit de geschiedenis der mensheid op te noemen. Waarom hebben we nog altijd religies nodig als trapleuning? Geloof me, ha, kleine woordspeling, we zullen al onze problemen zelf moeten oplossen... Geheel in tegenstelling tot menig vakbroeder of vakzuster in de hersengymnastiek houd ik er een positieve benadering op na. De mens zorgt eerst voor grote moeilijkheden om ze vervolgens geniaal op te lossen. Dan het begrip normaal. Dat is of dat iets veel en vaak voorkomt wil nog niet zeggen dat het geen wonder meer is. Ik ben onlangs in Indonesië geweest. Een uurtje op zeventien vliegen. 200 jaar geleden stond moeders je jankend uit te zwaaien bij de schrijerstoren... omdat je waarschijnlijk niet terugkwam wanneer je naar de oost ging. Nu zit je op 10 kilometer hoogte met 1000 kilometer per uur... in een vliegende metalen sigaar naar een film te kijken... en je krijgt nog een warme maaltijd ook. En nog hoor je de mens klagen. Ga dan zwemmen, zeikert, denk ik dan. <huch> ik kom terug en ruik de frisse lucht. Zie ons prachtige strand... De zee. Ik ontmoet mijn fijne dorpsgenoten weer. We zijn zo bevoorrecht. Niets is normaal, mensen. Blijf het wonder zien. Aldus Marco Termes. De mooiste uitspraak van Nietzsche. Geeft mij de norm en ik vertel wat normaal, wat normaal is. is. Ja, precies. Mooi, Graf, Gaf, hè? Ik wist het niet, hè, Hans? Ik weet niet. Ik sta... Diep, hè? Ja. Hij Je is er staal... helemaal stil Je... van. Je dat is een, een diepe betekenis voor jou. Ben ik helemaal niet gewend voor je? Nou, dat was ook niet van hem, hoor. Het was van Nietzsche. Oh. Als het, als het, als het betekenis heeft, dan heb ik het niet zelf bezorgd. Die twee heel verbaasd te kijken toen ik zei, dat is Queen. Ja. Ja, dat maar een... dat ja. komt omdat je, als je zegt Queen, dan zeg je Freddie Mercury. Althans, ik wel. Ja. En dan herken je dit nummer niet zo heel snel als een Queen nummer. Dus vandaar de ah, vraagteken. Het, het komt van de LP, althans in mijn beleving dan, van Night at the Opera. Ja, het is wel uh, mooi. Hè? Ik ja, vond het wel heel mooi. mooi. Ja, ja. het echt mooi. Dus we kunnen ook echt een muziek maken. Oh, nee, dat is gemeen. Zeg. Een van onze beste groepen van, hè? Ja. Uh, het Nassauplein dat bestaat dit jaar 100 jaar. Ondanks huh? vieren de bewoners van het Nassauplein. Woon je er in de buurt eigenlijk? Nee, niet? nee, oh, is in, okay. in Zuid. Zuid. Nassauplein is in Zuid. Oh, dan heb ik geen idee. Zuid. Ja. Oké. Okay. Ondanks de, vierde, de 100 jaar, ondanks vieren de bewoners van het Nassauplein. Dat met een gezellig buurtfeestje. Alle bewoners waren aanwezig. Kinderen konden naar hartelijk spelen. Volwassenen konden aan de koffietafel herinneringen ophalen. En een mooi koud buffet gevolgd door de nodige danspartijen besloten de feestelijke dag. Maar, na verwachting, zal dit soort bijeenkomsten van de bewoners... wel vaker gaan voorkomen. Nou, ja. Dat, dat is leuk, is ook, hoor. Maar het is ook een leuk ja. pleintje, hoor. Dus, ja. Uh, ja. En wij hebben ook zo'n zo soort straatje in Hoofddorp. Dat en die, maakt, dat uh, die, maakt die iemand doen, uit Zandvoort helemaal niets uit. Dat maakt me mee. Maar die, die hebben, doen precies hetzelfde. Dus vraag me af waarom jullie het niet doen op jullie leuke pleintje. Wij? Jullie wonen toch ook op een soort pleintje? Nee, dat, nee, dat heet een plantsoen. Plantsoentje. Nou, Plant een zoen. Nou, ik vind het een plek. Ja, zeg, ik, dus, uh, wij zaten drie weken terug op het strand. Ja. En naast ons uh, zaten een, <lacht> uh, een uh, echtpaar ja. Ja. Uh, van een uh, goede huizen. Dus zowel te zien aan de kleding als aan de spraak. Ja. En die moesten hun dochter ophalen van de menage. Ah, menage, ah, nee. serieus, en dat werd echt zo uitgesproken. Dus, <laughs> Moeten straks we Frans nog naar de menage. Het is een E met zo'n streepje. Ja, ik ja. e Dus het maak je langer in plaats van korter. De menage. Het, uh, het was wel uh, ja, een goede poging. Maar, ja, ja, ja. Maar, ja. Wij hadden in het Hale Hanelse Bos hadden wij iets met paarden. En dat noemde mijn dochter altijd concours. Hippeken. ongeveer hetzelfde. In plaats van de hippie. ja. Mijn neef noemde melk Mekkel. Dus ja, <laughs> dat klinkt allemaal veel beter. <laughs> Weekend Love, Golden Earing. Deze zeker in wel, ja denk je wel. Ja, maar dat is ook niet. Barry we Barry hey, Hay die je uh, uh, uh, niet zingt, dus dan. Ja. Nee, maar dit nummer nee, is, is algemeen al bekender. Die geestelijk in de war raken dan. Ja, dit nummer is veel bekender. Ah, en ook de zanger. Oh, wie is dat dan? Barry Hay. Nee. nee. Dat zegt hij net. Dit is was niet ook Barry niet Barry Hay. Hey. Niet? <laughs> ja, wel luisteren, Hans, ja. wel opletten. Nee, je kan, ik deed op dat moment denk ik <laughs> op de telefoon. Ja, dit is Sjorsje uh, maar. Oh, Sjorsje Coimano. George. Ja. met op de bas Barry, ja. en achter de, drum, de drums Maar Barry Hayes was er wel bij, waarschijnlijk. Ja, dat weet In Cory en Berry vragen. en het koortje. Ja. Hij kan trouwens. <tomst> Filmmuziek van de week, uitgezocht en gepresenteerd door Ronald Kraaijstein. Jij wilde nog wat zeggen, Hans? Nee, ik zeg maar yeah. Ik kijk wel uit. Jij mag het zeggen. Jij mag het zeggen. Uit uh, filmmuziek van deze week. Uh, uh, oh, dat is niet deze. Het is deze. Oh, dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie, ja. Ja. Is, uh, we gaan nu eens draaien en daarna vertel ik er wat over. Is dat goed? Perfect day, Lou read. Just a perfect day. Drink sangria in the.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 Just keep Die kennen we allemaal natuurlijk nog van uh, cocaïne. Zowel van het nummer als van zijn gebruik. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, het is gebruikt in de film trainspotting. Trainspotter, dat, dat zegt me niks. Nee, het is een film over uh, een groep uh, jonge kerels in Edinburgh, Schotland. Ja. Edinburgh. In <laughs> uh, die uh, hun leven een beetje sluiten met uh, drank, drugs, seks. En rock rock and roll. Droven. Nee, niet eens een rol. Ze zijn gewoon lui. Um, Eén daarvan besluit een beetje zijn leven te verbeteren. Die wordt gespeeld door Ewan McGregor. En nou is mijn laptopje even dicht. Dus ik kan niet alle namen terughalen. Hij werkt even niet. Um, maar die gaat naar Londen. Uh, is daar, raakt daar inderdaad van de drank en drugs af. Uh, verbetert zijn leven. Maar zijn vrienden willen zijn voorbeeld volgen. Dus die komen ook naar Londen. En dan komen ze met z'n allen tot de ontdekking dat uh, oude gewoontes zijn heel lastig af te leren. Ja. Het is een verfilming uh, uh, van het boek. Dezelfde titel, Trainspotting. En als je je afvraagt waar de titel vandaan komt, heeft de schrijver ooit gezegd... Geen idee, ik wilde een leuke titel. Nou, dat is gelukt. Dus, ja. Het ja. heeft niets met de film te maken, maar nee, nee, het is een precies. leuke titel. Ja. Nou. Ik vind het liedje in ieder geval mooi, ik heb het die film niet gezien. Heb je die ja. film zelf gezien? Ja. Het is best wel het is een beetje een tragisch komische film. Wow. Ja. Dus het, het, het, je wordt er. Sommige uh, scènes word je niet blij van. Ja, ja, ja. Maar andere scènes, daar de, die zijn wel heel om te lachen. <laughs> ja. Adams en Melanie C. Met, uh, when you're gone. Ik moest dus even ook kijken. Whenever Cor. you're gone. Maar dat was when you're gone. <laughs> deze hadden we ook met koor gezongen. Echt waar? Ja, dat zong erg prettig. Gaan Echt? we even Arno weer even liever aankijken. Dat we deze oh? misschien gaan ophalen of zo. Oh? Ik, ik ga van alles doen, maar ga Arno niet liever aankijken. Voor die <laughs> Jij niet, maar dan? ik wel. Ah, ik ja. zei ook, ik ga hem lief ja, aankijken. Ja, nee, misschien helpt dat. Ja, wie zou het zeggen? Maar anders stok ik er net op, dan komt het wel goed. Dan komt het goed. Ja, ze hebben een open haar, dus je kan er zo op stoken. Maar dat is wel heel ja. drastisch. Oh. Maar uh, ja, goed. Ja. Ja. Ja. Je, heb je, hebben we nog nieuws of gaan we het Ja, mijn uh, toetercomputer. Ja, mijn uh, iPad gaat niet. Uh, die is, uh, mijn uh, tablet gaat niet over roosjes. Nee, die die, is die wil nee. even niks meer. Ja. Nou, dan ga ik iets vertellen over uh, uh, zondag 8 oktober. En dan is er weer jazz in Zandvoort met Erik van der Luit. En dat begint om half drie tot half vijf. Erik van der Luit uit Den Haag is een Nederlandse jazzpianist... die het meer dan de moeite waard is om uit te nodigen als trio-pianist. Ja. Erik combineert een avontuurlijk aanpak met een virtuose techniek... en een geweldig gevoel voor swing. Naast pianist hij ook werkzaam als arrangeur, componist, bandleider en producer... Hij begeleidt talloze Nederlandse artiesten en treedt ook met zijn eigen composities veelvuldig op in binnen- en buitenland. En het trio bestaat uit Erik van der Luid piano, Erik Timmermans contrabas en Chris Strik drums. Er reserveren kan door te bellen 0023 531 0631. Ik herhaal 531 0631 of via de website www.jazzinzandvoort.nl of via Facebook jazz Jess in de krocht. Na nou, afloop kan men voor 11:50 genieten van een varkenshaasmelon, inclusief dessert, voor 11:50. Reserveren is hiervoor wel noodzakelijk. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Indien u wilt uh, concerteren, wilt bijwonen, de concerten wil bijwonen, kunt u een toe aanvragen voor slechts 100 euro, en dan kan u alle concerten bij, bijwonen. Ik ben me nu kwijt, Hans. Nee, voor 100 euro. Kan je alle concerten die er komen in de krocht bijwonen? Ah, oké. Okay. Alle. Voor de komende. Dan heb je een pas toe. Komende hoe lang? Dat weet ik niet. Een toe voor het hele seizoen. Ik denk dat ah, het okay. wel zes, zeven uitvoeringen zijn, denk ik. Is meestal elke maand. Ja, oké. Okay. Dus, okay. En de website is www.jersinsandvoort.nl. In de locatie Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Dat was het. Nou, oké. Okay. Hé, hey, we zouden Nederlands doen, dus daar hou ik me ook aan. Ah, ha ha ha. Just, ha ha, ha. Uh oh. <laughs> Rose en Jessica weet je, weet, je wat ik, weet je wat ik hier, hier voor ik Ademnood krijg ik hiervan. Ja? Ja? ja? Als je meezingt dan, hè? Ja, je bent... Oh, ik dacht dat je een beetje frisse uh, mannetje geworden was. Nee, ja, kom. Dat is zo, ja. Dit is nee, zo'n oude ja, nee, serie. Ja, kom, Doe, dat doen oude mannetjes. Dit is zo'n oude serie. En ik, ik zal je vertellen, wij kijken nooit de goede tijden. Gelukkig. Nee, wij ook niet. Wij kijken alleen slechte tijden. <lacht> hey, we zijn weer door het eerst uur, hè? Ja, Dus uh, Ja. Weet ja ja ja papieren ja, okay. kussentje ja, ja, tot, tot straks dan precies tot naar reclame ja. nieuws en reclame ja tot alles wat er om me komen gaat <laughs>